Die zeer besmettelijke darmbacterie kan gevaarlijk zijn voor mensen met een slechte weerstand. Het ziekenhuis heeft daarom de intensive care voor een deel gesloten. De bacterie is nauwelijks te bestrijden met antibiotica. De vier besmette patiënten zijn onlangs op de intensive care geweest of liggen daar nog. Andere patiënten die de laatste tijd op de IC in Hoorn waren worden nog onderzocht. De bacterie komt steeds vaker voor in Nederlandse ziekenhuizen. Onder meer in ziekenhuizen in Sittard-Geleen en in Veldhoven. In een dorp in het westen van Birma zijn de afgelopen week zeker 40 moslims met messen en kapmessen gedood door boeddhisten. Volgens hulporganisaties worden er ook nog mensen vermist. De Verenigde Naties spreken van een massaslachting. De regering van Birma ontkent dat er zo'n aanval is geweest. De feiten zouden verkeerd zijn weergegeven. Deze week laaiden in Birma gewelddadigheden op tussen moslims en boeddhisten... nadat een politieagent was gedood, vermoedelijk door moslims.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 Met nu Alternative FM. Ik kijk naar links en ik zie ineens een paar van die knutselaars... die zijn op een gegeven moment bezig met iets uh, op te hangen. Dat is uh, een hele lange tijd geleden dat we zoiets uh, hebben gehad eerlijk gezegd. Dat, uh, dat is uh, de... de de, uh, wat is het? De tekstbalk. Die hadden we vroeger uh, op uh, het uh, Gasthuisplein. En elke keer als er dan mensen voorbij liepen... dan kon je precies zien uh, wat we in de aanbieding hadden. Een studio aan de Tolweg. Die hebben we nog uh, niet in de aanbieding uh, vandaag. Uh, want daar zitten we gewoon uh, al een tijdje in. Maar als ik uh, bijvoorbeeld naar de heren Marcus van Dam... en uh, Martijn Luijten zit te kijken, dan, dan kijk ik ze aan... Zonder dat die jongens wat zeggen, dan zie je gewoon het idee eigenlijk al ontstaan. Dat, dat is wonderbaarlijk, gewoon, om, om zoiets mee te beleven. Goed, welkom bij deze kale begin van Alternative FM. Normaal gesproken wil ik gewoon wel met een lekker plaatje beginnen. Maar dit was zo mooi om te zien, een live verslag over een tekstbalk die onder de, de tv hangt. Nou ja, als je op de webcam meekijkt, dan zie je dus twee heren die daar een beetje driftig staan te discussiëren van... moeten we linksaf of moeten we rechtsaf? zoiets. Ik hoop uh, straks dat Marcus uh, gewoon nog even uh, misschien meedoet. Maar uh, dat uh, zullen we straks wel zien. Het is drie over acht. Laten we maar gewoon beginnen met uh, een stuk muziek. Hier zijn de mannen van Revolva. Het begin van uh, deze alternative het FFM, uh, van een groep die niet uh, meer bestaat. Ravolva was dat. Van het uh, album Light of The Night. uitgebracht in 2011, als ik het uh, wel heb. Uh, sterker nog, 2010 kan ik me nog herinneren, is dit uh, album uh, ten doop, uh, gehouden. En op een gegeven moment uh, hebben ze het een uh, nou, ding een jaar volgehouden. Ik geloof ergens tot, tot nou, 2012, uh, dacht ik zo'n beetje. En toen, begin 2012, toen hebben ze gezegd van we gooien de handdoek in de ring. Het is jammer, het was een, een van de, de meest energieke bands uit Haarlem en omgeving. Lekker radio, geluidje, hoe noem je dat, radioplaatjes toch wel, een stevige rock. Maar helaas is het niet verder gekomen dan toch een finale plaats bij de Rob Agda Award. En hier en daar zelfs nog wat optredens tot aan de 3FM-studio aan toe. En uh, helaas hebben uh, Pieter, uh, Jozef, oftewel Joos, Jos... en uh, Bart uh, de handdoek in de ring uh, moeten gooien... omdat er uh, ja, toch niet echt eer uh, aan te behalen viel in de muziekland. Nee, het is een beetje druk uh, in het uh, muziekwereldje. Maar goed, uh, dat, dat, dat, dat maalt er minder om. We gaan vandaag uh, aandacht besteden aan uh, interviews die ik al eerder heb gemaakt. Zoals uh, in de maand december, dus de uh, dateren van vorig jaar. Het was uh, bij uh, Stille Nacht in uh, Volendam in de Piers. Toen heb ik uh, even drie ja, mensen gesproken. Dat zijn uh, Dick Wakman van uh, One Clueless Friend. Uh, Max Wiener van Mind of Max. Die ga je uh, vanavond uh, horen in een, uh, in een interview. En Paul Bon van Dandelion. Dus uh, dat uh, komt uh, straks allemaal voorbij. Uh, Verder aandacht uh, voor Roll The Dice. Het album uh, van uh, Rogier Pelgrim. Wat uh, morgenavond wordt uh, gepresenteerd in uh, de Paradiso in Amsterdam. Denk in de kleine zaal. En dan hebben we natuurlijk ook nog het album van Niche. Uh, Niche, dat, dat is uh, Sietske Heun die een flink aantal tracks geschreven heeft. Eigenlijk allemaal. Uh, dat, uh, ik, ik kreeg hem vandaag uh, binnen. En ja, ik, ik, ik had al meegedaan aan het crowdfunding project. Ik heb er trouwens zelfs op mijn eigen website nog een verhaal over geschreven over dit, uh, dit album. Ik heb het net afgeluisterd. Nou, het is een smaakvol album geworden. Ik kan niks anders zeggen. Het is uh, veelal over haarzelf. Uh, maar het maakt niet uit. Het, uh, uh, we doen het graag. En in februari, officieel, zal ze dan het album uh, te doop gaan houden in Rotterdam. In Beurt, Rotterdam. Het is Jazz uh, yes Soul. Het is uh, kan zo uh, Radio 6 op. Sterker nog. Ze heeft uh, bij Radio 6 ook nog uh, iets uh, gedaan daar. Uh, ja nou. We het toch wat erover hebben. Dat, dat, dat nummer. Dat ga je nu uh, even beluisteren. Uh, dan moet ik even kijken hoor. Zijn, uh, volgens mij zijn het uh, teen, teen tracks uh, En... Dat nummer wat je bij Radio 6 uh, terug kan zien op haar Facebookpagina... of op, op haar website, kan je, het, kan je het allemaal nakijken. You Would Have Been. Dat is uh, het, uh, het nummer wat, uh, wat bij eerst Jaap... Ik dacht eerst dat het over mij ging. Het ging over uh, de presentator van uh, het ochtendprogramma bij Radio 6. Uh, die heeft haar uh, de ruimte uh, gegeven om iets van dat werk uh, te laten horen. En ja, dat is een fantastische opname alleen al daar. Maar dit is zoals die klinkt op het album. You would have been van Oh uh, ja, ja, dan moet ik wel het cd'tje vervangen. Want uh, ineens uh, krijg ik uh, iets uh, binnen van, uh, van onze vrienden van. Van. Uh, van, uh, van de wolf. ja. Ik denk, ik heb toch, uh, toch volgens mij het, uh, het goede oh, Kijk, dat is leuk. Ik zit nu uh, live uh, te drukken op een. Uh, of een CD-speler. Ja. Uh, toen kregen we ineens een, uh, nog een nummer van uh, onze vrienden van uh, Revolver. Dat was een, natuurlijk niet de bedoeling. Kijk, wat ik heb op de andere uh, CD-speler, heb ik alweer iets anders uh, klaarstaan. En daar ga ik niet uh, in zitten prutsen, want anders ben ik het overzicht uh, kwijt. Ja, leuk is dat als je, uh, als je dat uh, gaat doen. Ja, ja, op koper, dat is nou, nou net even iets dat je denkt: van dat had je even toch iets anders moeten doen. Deze track moet ik hebben. You were the win van Nish. Maar nu dan ook echt. You. feel so much love, so much love, so much love For someone that will never really me I feel so much love much love, so it's mine to Ja, nou hoop ik dus uh, dat ik in ieder geval wel het uh, goede USB-stickje erin heb zitten. En dat hij het ook nog doet. Want uh, ik had echt uh, gisteren of vorige week, of een paar weken terug, voor uh, de nodige verrassingen. Laat ik eens kijken: komt hij eruit of komt hij er niet? uit? dus, Roger Pelgrim. Ja? Ja? Heb ik wat? Heb ik wat? Heb ik wat? Nee? Niks. Niks. En nu? Heb ik nu? En nu? Heb ik nog niks. Uh, en nu? Ja, kijk, kijk, kijk, kijk. Dat bedoel ik dus. Uh, dan zit je dus te zoeken naar de juiste uh, uh, instellingen van, uh, van dit schuifje. En uh, zo vaak doe ik dit niet. Uh, maar goed, hier heb ik hem dan toch. Hier is de nieuwe single van Rogier Pelgrim, dames en heren. avond, dus de bewonderen in Paradiso de Kleine Zaal. Vanaf 8 uur. It's a mystery to me how you speak The answer of a presence that I see Because you took me by surprise A blessing in disguise Yeah, you took me by surprise when you said Listen Don't speak We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 Toch al een beetje het uh, verhaal van uh, beetje Sol. Als ik uh, dan toch dit nummer eventjes goed uh, doorlicht uh, uh, van Fabian de Damers Nobody Knows. Dan zit er toch, uh, toch een heel klein beetje Sol aspect in. Folk, Sol dan. En zoals zij dat uh, schrijf, omschrijft, Fab Folk. Uh, overigens, vorige week, of nou ja, dit, dit is al bijna uh, twee weken terug, heeft ze nog in de wagen gestaan. Maar... Fans voor Fabian en Dams is, uh, is er nog een uh, mogelijkheid. Maar dan moet je wel je autootje in of je OV-chipkaart uh, even gebruiken. Je kunt morgenavond naar uh, Breda. Daar uh, speelt ze. Dus zal ik, uh, je zal even moeten kijken op de uh, Facebookpagina en anders even op de website. Uh, maar daar speelt ze geloof ik uh, vanaf een uur of half negen. En dat gaat duren tot een uur of half tien. Dus. Voor die mensen die heel erg graag de Dammers live willen zien... kunnen ze dat morgen doen in Breda. En als je daar niet wil, dan heb ik nog een andere mogelijkheid. Maar dan moet je wel nog heel gauw nog een kaartje kopen. Morgen is namelijk de première van het album Roll The Dice van Roger Pelgrim. En net hebben we dus listen gedraaid van dat album Roll The Dice. Het is ook de single gelijk... En wat het uh, gaat doen en wat het gaat worden, dat uh, zullen we nog allemaal af uh, moeten gaan wachten. Straks uh, gaan we in het uh, tweede uur even wat uh, ja, gesproken woord uh, tot, jullie, tot jullie laten komen. Wat betreft uh, de interviews die ik heb uh, gemaakt vorig jaar nog in de uh, Piers in Vollendam. Dat was uh, ten tijde van het uh, Stille Nachtfestival. Uh, Een beetje in kerstweer, dat is er al lang al geweest. Maar het leuke was uh, dat uh, ik daar gesproken heb met Max Wiener... de Amerikaan die door uh, King Forward uh, op, het, uh, op het label is uh, ja, gecontracteerd. Zo dus moet je dat eigenlijk uh, zeggen. Uh, natuurlijk ook uh, met uh, Paul Bond van Dandelion. En niet te vergeten onze vriend uh, Dick Kwakman van One Clueless Friend. Die heeft daar ook enige woorden uh, gesproken met mij. Dus dat uh, straks allemaal in het uh, tweede uur van deze Alternative FM. Nou was het net het geval. Ik kom naar de studio en ik denk ik moet het album van Nies hebben. Heb ik die buimen. Marcus van Dam komt binnen. Kopje koffie en weer terug om het album op te halen. En onderweg in de auto was het op een gegeven moment... ja, er is toch altijd nog dat Nederlandstalige nummer... wat, uh, wat wij zo fantastisch hebben gevonden... tijdens de finale van de Grote Prijs van Nederland in 2012. Overigens gewonnen door Rogier Pelgrim. En daar stonden twee heren... Koen en Rens. Uh, de, de, er is nog een Koen Brouwer... maar die uh, is uh, in julius actief. Daarover binnenkort... hopelijk in Alternative Event meer. Uh, maar er is nog een Koen Brouwer... en die speelt uh, samen met Rens Polman... in Lieve Bertha. En dat nummer... Hij was gewoon. En dat is zo'n verschrikkelijk mooi nummer. Luister zelf maar. En Het duurt nogal erg lang... maar uh, gewoon lekker benen op tafel... en even gewoon genieten... van het uh, werk wat die twee jongens ook al tijdens de finale in Paradiso hebben gedaan. Hij was gewoon niet anders dan de. Rest. Hij schreef ze om, de dingen die Hij zag, de woorden die Hij bringt, en Hij zag. En als hij zong, als hij de juiste woorden vond, dan wist hij wie hij was. En zien dat we bestaan. Dat hem uh, deze van lieve Berta Meisje in het Gras, de EP, die uh, toen uitgebracht is. Hij was maar gewoon. En ik kijk naar uh, Marcus van Dom, en die is ook maar gewoon. Ja had ja, een ijzersterke EP in ja, dit zit. Ja, ja ik, kan, ik kan niet anders zeggen. Uh, dit, dit nummer dat was zo'n verschrikkelijk Ik krijg er nog steeds uh, kippenvel van. Ja, ja, precies. Ja, dat, is, dat is gewoon zo'n mooi nummer. Wat die jongens in elkaar hebben gezet. Right. Als je het live ziet, is het gewoon nog veel mooier. Ja, dat hebben, die gelukkigheid hebben wij uh, gezien. Uh, ja. Toen zij in uh, Paradiso in 2012 in de finale stonden van de Grootprijs van Nederland. want het bouwt echt van, van heel zacht. Alleen maar die piano bouwt zich dat gewoon op. Dat, dat die stampen op het podium staat. Ja, bombastisch nummer is het. ja. Uh, maar uh, ik vond het wel leuk. Uh, je bracht me op een idee. We zitten dan even nog op de terugweg om, uh, om het album uh, van Niche nog even op te halen. Is gelukt. Niche uh, hebben we net al gedraaid. En uh, ja, dan, uh, ja dan, dan komt ineens dit verhaal nog eens een keer om de hoek uh, kijken. En ja, dan moet uh, je hem gewoon ook uh, een keer uh, weer gedraaid hebben. Ja. Doe ik een beetje met het knutselen? Want ik uh, ja, zat net even een live verslag uh, te maken van een een of ander uh, bord wat jullie over gingen hangen. En we en zitten -like te kijken bord. of we zo'n oud mooi reclamebord weer terug kunnen krijgen. Maar... Ja, er uh, stond te koop. Maar dat was niet de studio van... Uh, of iets met uh, Studio Tolweg uh, 10A. Het uh, nee, lijkt net alsof die, die het dan te koop. Ko nee, nee, te koop... Nee, die is niet Nou, of we moeten een ontzettende grote projectontwikkelaar komen die zegt... Uh, wat kost die zo hier? Dan, uh, dan willen we nog wel uh, erover nou. nadenken. Maar gaan we wel een uh, luxe villa nemen ergens in... Uh, op de boulevard. En dan mag ik zeker weer verbouwen. Tuurlijk. Ja, ah, tuurlijk. We dan zitten weer in een boulevard. En dat is nog mooi. Want dan komen de singers-songwriters in een prachtige ambiance met een zee op de achtergrond. Weet je, ik bedoel maar, je zou zomaar op de zuidboulevard. Maar daar wil ik er zitten. ook gewoon een opnamestudio van maken. Dan moet het, ja, dan nee, moet dat het moet echt wel. Dat bedoel ik, dan, bedoel ik dan, uh, ja. dan gaan we er wel voor. Uh, misschien crowdfunding actie? Maar we eerst dit pand even gebruiken nu Oké, oké, oké. Ik zeg niks, maar uh, het zou zomaar kunnen. Maar, Hij praat me zo weer aan. Je hebt het al druk genoeg, waar je zeggen. Ja. ja. Uh, website, altruid.fm. vvm. Oh, okay. eigen website. Ja. ja, dan heb ik Marcus toch wel even een beetje nodig. Maar uh, vorige week hebben wij ons uh, prima vermaakt met de heer en Jack en de weatherman. Dat was ook heel mooi, ja. Dat was wel echt uh, helemaal uh, tof. Uh, komt een uh, geschreven stukje aan uh, bij mij op de website. Uh, maken we nog even een, uh, een ja, min of meer een linkje daar naartoe, wat uh, Jack de uh, betreft. Daarentegen nou, als je lieve Bert al ooit in de studio krijgt. Ja, ik, ja, ik, ga, ik, ga, nu persoonlijk, persoonlijk ik ga nu een persoonlijk bericht uh, schrijven dat we dit nummer hebben, weer hebben gedraaid. En uh, dat, dat we zoiets hebben van uh, ja, uh, we hebben destijds een. Uh, nog een keertje gezegd van... zouden jullie nog eens een keer willen komen? Nou, misschien komen ze, je nou, weet het niet. Maar ze ja. komen wel helemaal aan de andere kant van het land. Hè? Het buurt Oeh. van uh, waar uh, Colin Hoeven ook vandaan komt. Ja, nou, het buurt is ook van Nijmegen, door. Arnhem, die kant uit. Dus, uh, ja. goed. Dank je. Want je gaat weer uh, verder knusselen, neem ik ja, Mijn koffie wordt koud. Ja, nou goed. Uh, ga maar lekker uh, fijn uh, ja, met, uh, ja. met luid eventjes kletsen. Uh, uh, dat was... Uh, collega Marcus, die wil alleen uh, in beeld komen als er, als er echt wat uh, te wat doen is, oh, zo af en toe helpt hij me ook wel een beetje met, uh, met, dit, uh, met dit programma, hoe eerlijk gezegd. toch, hé, hé, of niet? Uh, ja, maar uh, zo ben jij eigenlijk ook wel je element. Ja, nou, ik vind het ook wel eens een keer lekker om eens even achter die knoppen te zitten. Dus dan ben jij in. toch aan mijn kant? Ja, dan ja daarom. Dus man, uh, ja, je bent nou toch lekker bezig, dus uh, ah, joh, wat, wat af en toe boeien we nog wat in die microfoon. Ja, af en toe. ja zo, zo. Dan loop ik voorbij en dan ga ik even staan. Dan zien mensen me op de webcam, ja, de webcam. Weer. En die waren we Die waren we ook nog even bezig. Ja, aan die was ik net aan het ja. Ah, ja. ja, ja. Oké, okay. hey, eh, mag je koffie fijn op het later? <lacht> dat, was, dat was Marcus. Eh, we gaan even weer een stuk muziek draaien. Eh, dat vinden we altijd heel erg leuk. Ik eh, ga toch het album van Nisje er weer even bij pakken, jongens. Want eh, er, staat, er staat ook een, een single op die, die zij heeft eh, naar voren geschoven. En dat is uh, nou eigenlijk waar het, uh, waar het om draait. Dat, dat nummer dat hebben we ook uh, vorige week al uh, gedraaid hier bij Alternative FM. En dat nummer dat heet uh, The New Me. En dat heeft ook uh, te maken op het moment dat zij dat, uh, dat filmpje uh, liet uh, zien. Hè, het uh, crowdfundingsproject uh, ging opstarten. Toen zei ze eigenlijk ook van ja. Maar ik heb ook een, een bijzondere periode achter de rug uh, gehad. En dit is eigenlijk een nieuwe start. Nou, uh, dit nummer dat slaat daar natuurlijk uh, helemaal op. Komt uh, echt uh, vanuit haar ziel. Heet ook de New Me.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 That you Weer uh, Rogier Pelgrim uh, met het uh, nieuwe album wat hij uh, morgen voor uh, een uh, publiek laat horen. Wat betreft het uh, verhaal Roll The Dice. En dit uh, nummer Roll The Dice heb je dus, uh, of we het nu ook uh, kunnen horen, het uh, titelnummer van het, uh, van het album. Uh, nou moet ik eventjes weer gaan, uh, fijn gaan zoeken, want het uh, is altijd wel leuk. Uh, ik had op een gegeven moment, een, uh, vorig jaar zei ik, een uh, gesprek. Opgenomen in. Ik zei al dat we dat het volgende uur gaan doen, maar ik doe het nu. Uh, Max Wiener van Mind of Max. Die heb ik gesproken op uh, 13 december. Of daaromtrend. Nee, 20 december. Dit is uh, vlak voor kerst uh, geweest. Uh, om uh, eventjes uh, te gaan praten uh, over dat EP. Uh, wat die, over de EP die hij heeft uh, uitgebracht: The Mind of Max met uh, The Seasons. En uh, het was een hele mooie aanleiding om daar eens over te praten. Nou, is de kwaliteit niet. Helemaal oké, okay. en ik zoek af en toe nog wel eens even naar de, naar de juiste woorden in het Engels, maar ik zou zeggen: luister zelf naar wat ik hem te vragen heb uh, gehad in de Piers in Volendam. De um, eerste uh, member hier in uh, Piers in Volendam is uh, Max Weiner. Uh, Max, you have, uh, you have uh, produced an, uh, an EP uh, this year. Um, how many time of how to uh, what time took it to uh, to produce it a little over eight months yeah In eight months, yeah. uh, and eight months. Is, is, is there something in your brain what uh, took you so long for writing the song um, uh, not being too being too involved in it uh, it, it should have taken a lot quicker mm. uh, and when you're so close to a project you usually overthink things so you'll hear, maybe you'll get a good take the first time, mm -hmm. but it doesn't sound right to you, so you keep recording and recording and recording, and um, then you'll find maybe that was the best take. So, just a lot of perfectionism. All right, yeah, that, that was uh, was uh, the thing I like to ask, uh, but uh, it's uh, perfectionism. Is it uh, in your in your veins? Oh, yeah, I think so. Mm -hmm. Not to sound egotistical, yeah. but no, I like to make sure something sounds good. Mm. So um the music uh, sounds uh, a little bit like Paul Simon, uh, Crosby Stills Nash and Young. Uh, you have uh, you, you told that uh, when you were playing uh, some, uh, some some songs from your EP. Uh, why those uh, musicians? Uh very natural sounding uh, music. So that's what I'm attracted to. Things without uh, overproduction and um things that are more simple attract me. Yeah. So there's the authenticity is very apparent. Whereas with other music they uh, bury it in reverb or or effects, you can't really connect with it. Yeah. So Simon Garfunkel's very much—it uh, is what it is, you know. What you see is what you get. Right, yeah. right. Uh, what is uh, You're now in Holland? Uh, what are your impressions uh, so far? I love it. Everybody's very very nice. Yeah. yeah. Volendam, uh, nice uh, people. Yeah, yeah. Beautiful people. All right. Uh, there's also some beautiful people. Oh yeah, yeah. some, some <laughs> ugly people. No, I'm, I'm joking. Uh, you you now have uh, an EP. Uh, when will be uh, the next step? An album? Yeah, a full album. Um, I have enough songs for it. Uh, some rock and roll, some some folk, and I hope when I go back to America to record it and release within two or three months, mm. they're all finished, all the songs. So I just need to record. Like good versions. Alright. Thank you very much. Oh, thank you. En dat was uh, Max Wiener in uh, de catacombe van de, de Piers in Volendam, waar het uh, ging over, nou ja, een stukje perfectionisme, uh, om, om maar wat te zeggen. En dat was natuurlijk ook het uh, verhaal van, uh, van ja, uh, wat hij uh, wat nou van uh, Volendam uh, vond. Hij vond er toch uh, bijzondere aardige en mooie mensen. Uh, waarop ik uh, dan een beetje de link maakte naar uh, Beautiful People van Melanie. Uh, dan was het ook zo dat hij toch zijn tijd er eigenlijk wel voor nam om, uh, ja, om de EP in elkaar te zetten. Uh, acht maanden had hij ervoor om vier nummers te schrijven. Maar ik denk wel, ja, als je er naar luistert, naar de manier waarop hij dat heeft vormgegeven... dan denk ik dat het ook wel de tijd waard is geweest. En dat heeft hij eigenlijk binnen of meer... Uh, in het uh, gesprek ook uh, verklaard dat hij uh, toch in dat opzicht... Ja, uh, zijn tijd ervoor genomen heeft... Uh, om ervoor te zorgen dat, uh, dat het allemaal... heel erg netjes en keurig netjes... Uh, afgewerkt uh, werd... tot de vier nummers die het zijn geworden. Nou, uh, de laatste vraag... Of een, van de laatste, uh, de, of een van de dingen die er ook in het gesprek kwam... Uh, uh, ja de mix van uh, Crosby, Stills, Nash... en Young en Paul Simon. Nou, daar heeft hij iets uh, bijzonders mee. Het uh, blijkt toch uh, voor, uh, voor hem... Uh, de muzikanten te zijn uh, ja, die, die hem eigenlijk op een bepaalde manier heeft uh, geïnspireerd. En uh, dat is ook uh, wel de verklaring uh, waarop je, als je de nummers luistert. He, van uh, The Mind of Max en uh, de EEP Seasons uh, afluistert. Dan hoor je ook duidelijk het uh, stemgeluid uh, waar, uh, waarin uh, Max uh, Max. Min of meer ja, uh, doet denken aan Paul Simon. Uh, ik ga zo direct ook het uh, nummer uh, draaien wat, uh, wat dat er gaat. Uh, ik zit nu een beetje vaktechnisch te, de tijd een beetje vol, uh, vol te praten. Maar straks uh, gaan we natuurlijk in het uh, tweede uur de, de resterende uh, interviews doen. Die ik had met uh, Dick Kwakman van One Clueless Friend. En niet te vergeten ook uh, van uh, Paul Bond en Dandelion. Uh, Paul Bond is van Dandelion. En niet zo lang geleden hebben de heren uh, besloten om ook uh, de videoclip uh, van Dandelion online te zetten. En dat is nou precies ook uh, datgene wat, uh, wat we hier ook een paar keer hebben gedraaid uh, bij uh, Alternative FM. Dus dat uh, ga je straks ook in de tweede uur. En uiteraard gaan we nog, uh, nog een aantal tracks uh, draaien. Twee stuks, twee om twee uh, van uh, Nisch, uh, der album en het uh, album van uh, Roger Pelgrim. Uh, Rogier Pelgrim zal morgen in uh, Paradiso, in een kleine zaal, zijn album Roll the Dice gaan uh, presenteren. En ik meen dat dat zo uh, rond uh, half negen gaat uh, plaatsvinden, uh, dat, dat, dat verhaal. En dan uh, zullen we zien uh, hoeveel mensen daar uh, toch nog op af uh, zijn gekomen. Ik denk uh, toch behoorlijk wat. Want uh, Rogier Pelgrim is uh, naar mijn idee... Het, is, het begint morgen om 8 uur. Kijk eens even aan. Uh, daar, uh, daar zal hij dan uh, in de bovenzaal van Paradiso het een en ander uh, laten horen. Mocht je nog uh, interesse hebben... Nou, uh, aan, de aan de kassa uh, moet je natuurlijk wel het uh, volle pond uh, betalen. Maar goed, ik denk als je een beetje een fan bent uh, van Rogier Pelgrim... Uh, dan moet uh, die 8,5 euro... Maar dan moet je nog wel even de lidmaatschap van uh, Paradise erbij betalen. Dus ik denk dat je dan om een, uh, nou ja, wat zal het zijn, 11, 12 euro uh, zit. En dan kan je naar binnen om in ieder geval uh, al uh, de liedjes uh, uh, te horen die hij heeft uh, gemaakt. Uh, de winnaar van de Grootprijs voor Nederland van 2012. Ga je dan uh, live horen en dan een aantal uh, nummers. Ik denk ook dat hij nog wat uh, ander werk uh, misschien uh, zal laten horen. Uh, compleet denk ik met Bent. Want uh, hij is uh, vanavond al uh, bezig geweest om uh, het een en ander voor te bereiden voor dat uh, verhaal. Nou goed, uh, eerst uh, dan tot aan het nieuws uh, dit nummer van uh, The Mind of Max. Waar ik net een gesprek mee had. Hier is Winter tot aan het nieuws van 9 uur. And I know That winter is coming